Om zeven uur werden op de Grote Markt in Gouden de lichtjes in de grote kerstbom aangestoken... en las de burgemeester het kerstverhaal voor. Gouden bij Kaarslicht werd dit jaar voor de 58ste keer gehouden. In de Amerikaanse staat Kansas is een man gearresteerd die een bomauto wilde laten ontploffen... in een terminal van de luchthaven van Wichita. Volgens de autoriteiten dacht de man dat zijn wagen vol zat met explosieven, maar waren het bommen. De man die zichzelf moslim noemde, wilde een gewelddadige jihad voeren tegen de Verenigde Staten... Andere de coveragenten hielden hem sinds de zomer in de gaten. Terwijl de man dacht dat hij met handlangers sprak over zijn plannen voor de aanslag... nam hij in werkelijkheid FBI-agenten in vertrouwen. De verdachte van 58 jaar werkt op het vliegveld als luchtvaarttechnicus. De Nederlandse striptekenaar Tipex heeft de Willy van der Steenprijs prijs gewonnen... voor zijn stripbiografie over schilder Rembrandt van Rijn. Hij kreeg de prijs gisteren uitgereikt tijdens de opening van het stripfestival Turnhout in België.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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat Nevit Easy. Kijk op nevit.nl slash easy. Het NOS Radio 1-journaal. Mark Visser. Een heel goeiemorgen. Opnieuw spreekt een Nederlander de oppositie in Oekraïne toe. Dit keer Kamerlid Jacques Monars. We bellen hem straks. En het jaarlijkse feestje voor miljonairs is wat minder decadent. De Fair heet nu Masters of Luxury en is voor iedereen. Het belangrijkste is dat we weer het goede gevoel krijgen. Maar eerst de vrees van schuldhulpverleners en woningcorporaties. Een groot contrast met die miljonairs. Allebei zijn ze bang dat meer mensen de komende maanden hun huur niet gaan betalen... Vanaf deze maand worden toeslagen voor huur en zorg... niet meer direct naar instanties overgemaakt, zoals de woningcorporatie. De toeslagen worden nu gestort op de rekening van de particulier. En die moet dan zelf zorgen dat het geld op de goede plek komt. de donkere dagen voor kerst nog even een paar honderd euro plotseling op je rekening krijgen. Dat kan lekker zijn voor het doen van de laatste kerstinkopen. Nog een extra cadeautje of extra uitpakken voor het diner. Maar toch zijn veel mensen er niet blij mee dat ze het geld op hun rekening krijgen. Bijvoorbeeld Anke van der Vliet. Ze leeft van een AOW-uitkering... ...en ook zij krijgt een deze dagen haar huurtoeslag op haar rekening. 223 euro. Dat wordt rond de twintigste wordt het overgemaakt, zei de belasting tegen mij. En dat geld heeft ze liever niet. Ze hebben gewoon niet nagedacht over de consequenties op het ministerie, zoals gebruikelijk. Als je altijd rood staat, en dat doen de meeste mensen, zeker in de bijstand, dan gaat het in de roodstand van je giro en zegt de giro automatisch: van, dat staat geen geld meer op jouw rekening. Dus we kunnen het niet overmaken. Dus dan moet je wachten tot de volgende maand. En dan wordt het dubbel afgeschreven. Ja, zo kom je in de problemen. Uh, dit is de brief die het ministerie rondgestuurd heeft. Even kijken. Wij hebben uw huurtoeslag in 2013 aan de verhuurder betaald. Door nieuwe wetgeving maken wij de huurtoeslag vanaf 1 december 2013 direct aan u over. Dat voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. En dan begin ik had al te lachen. Want de ombudsman heeft verleden week... net een rapport uitgebracht... dat er maar 0,0,1% fraudeert. Met toeslagen. Dus waar heb je het over? En ook schuldhulpverlening... Uh, heb ik al gehoord. Ze uh, zijn heel bang... Uh, dat mensen extra in de schulden komen. Het gaat gigantisch veel problemen opleveren. Je moet zien dat iemand krijgt een, zorg, een uh, huurtoeslag op zijn rekening betaalt... maar heeft geen geld om de buskaart voor zijn kinderen te betalen. Nou, Ik kan je verzekeren dat, dat busabonnement voorrang krijgt... boven de uh, huurtoeslag die naar de woningbouwvereniging moet. Paul Scheerder van het Leefkringhuis, directeur van het Leefkringhuis waar iedereen met problemen terecht kan, zeg ik dat goed. Wij krijgen per jaar hier ongeveer 5.000 keer iemand binnen die een probleem heeft. Dat is gelukkig niet allemaal in de sfeer van huisuitzettingen enzovoort. Maar per maand moet je rekenen dat er zo'n 20-25 dossiers moeten worden bekeken van mensen die op het punt staan uit hun huis gezet te worden. Voortaan krijgen heel wat mensen de toeslagen direct op hun rekening in plaats van dat die direct naar de corporatie gaan of naar de zorgverzekeraar. Wat denkt u daarvan? Dat is een ongelooflijk stomme beslissing. Mensen die in de schulden zitten, in de ellende zitten... die bijna geen geld hebben om eten te kopen... die kunnen voor een deel niet de discipline opbrengen... om ervoor te zorgen dat de huurtoeslag die ze ontvangen... keurig netjes naar de woningbouwvereniging gaat. Dus dat is een ramp. En, uh, wij voorzien ook een enorme toename... van het aantal aangekondigde huisuitzettingen... die wij moeten dan weer proberen te voorkomen. Waar gaat u als eerste de problemen hiervan merken in uw uh, werk? Uh, dat duurt nog even, hè, want uh, je wordt aangepakt als je de, drie maanden de huur niet betaald hebt. Hè, dan vlieg je je woning uit. Dus die hele ernstige problemen komen dan pas. Wat nu aan problemen is dat mensen niet begrijpen van... hé, hey, ik krijg ineens geld op mijn bankrekening. Wat is dat? Uh, dat komt met dan vragen en dan vertellen wij... dat moet je aan de woningbouwvereniging doorbetalen. Uh, zorg dat je het doet, want als je twee maanden achter bent... kun je het niet meer inlopen als je zo weinig geld hebt. Het gaat zeker niet bij iedereen lukken. Scheerder, Paul Scheerder was dat van het Amsterdamse Leefkringhuis... tegen verslaggever Nick Wouters. Een paar weken geleden nam de Tweede Kamer een motie aan... waarin de woningcorporaties en de Belastingdienst worden opgeroepen... voor 2015 sluitende afspraken te maken. Patiënten in Nederlandse verpleeghuizen... hebben bijna drie keer zo vaak doorlichtwonden als die in Duitse, staat in een onderzoek van de Universiteit Maastricht... Komt onder meer doordat hier meer pijnstillers gebruikt worden en er gewerkt wordt met een tillift. Trudy van Rijswijk in verpleeghuis Lukerheide in Kerkrade... waar de verpleging bezig is met zo'n lift een patiënt uit bed te halen. Hoe heb je dit ping? Houd het maar hier voor. Oh, ze maar neer. Het schijnt dat het nog mis kan gaan met die toestellen. Hebt u dat ooit gemerkt, dat het pijn doet? Dat het pijn doet ja, als uh, de overgang, als ze niet meer, uh, geen kracht meer in de benen hebben, dan kan het inderdaad pijn doen. Je moet wel uh, heel secuur kijken en ook vragen. Uh, uh, voelt u ergens iets dat er ze nog in staat zijn te antwoorden? Dus de lift is voor u een uitkomst, ja. maar je moet wel opletten. We moeten wel alert zijn met uh, wat we er doen. Hoe vindt u het in zo'n lift? Goed. Ja? Mm -hmm. Doet het geen pijn? Mm -hmm. Hebt u wel eens last van doorlichtplekjes? Het is even inderdaad een wondje op de billen. Maar uh, we proberen zoveel mogelijk preventief uh, daarna te handelen. We proberen haar wisselingen in bed te geven zodat de stuit ontlast, ontlast wordt. En in de rolstoel hebben we uh, preventief AD-kussen erin om de wond te ontlasten. En ook door het kantelen van de rolstoel proberen we de druk op de stuit zoveel mogelijk te verminderen. Want daar zit dat plekje. Daar zit het plekje inderdaad, ja. Meneer Gulpers, u bent hier de directeur. Het blijkt uit dat onderzoek dat zo'n lift... het is handig voor het personeel, maar je kan je er wel aan bezeren als patiënt. Ja. En dan kun je pijnstillers geven, maar dat is ook weer een probleem. Het is natuurlijk mogelijk dat mensen zich bezeren. Het risico, uh, in, ook in verpleeghuizen, zijn de risico's. Die kunnen we nooit helemaal uitschakelen. Maar die proberen we wel zo klein mogelijk te maken. Maar goed de benen strijken. En wat u zegt van, over pijnstillers, het is natuurlijk zo dat... Uh, dat is ook bekend dat 50% van de mensen in verpleeghuizen... waarbij dementie een rol speelt, dat die pijn leiden... Daarvan wordt 25% behandeld. Maar er zitten ook weer risico's aan pijn behandelen. Want dan voel je de pijn niet. En een pijn is toch een waarschuwing dat er, dat er iets anders gedaan moet worden. Dat je misschien anders moet gaan zetten of anders moet gaan leggen. Dat is een dilemma dus. Dat is een beetje een dilemma. Maar het dilemma is alleen maar op te lossen als je sterk op individueel niveau kijkt. Dus je moet naar de individuele bewoner kijken... En dan moet je alles, de revue, laten passeren... wat in dat stukje behandeling van belang kan zijn. En dat moet je ook vooral multidisciplinair doen. Met de arts erbij, met de familieleden erbij, met de fysiotherapeut. Met vooral ook de verpleging erbij. En dan zoek je naar de meest geschikte oplossing voor die individuele bewoner. Want als je veel pijn stil dan zou het kunnen dat je niet voelt dat je pijn hebt. Je kunt dus ook niet aangeven dat je pijn hebt. Ja, dat is inderdaad een risico. We gaan er weer, hè. Klaar? 1, 2. Zo. Wat er echt uitspringt, is dat als je notenbenen, zoals in veel Nederlandse verpleeghuizen, aandacht besteedt via verpleegkundigen aan doorlichtproblemen. Je neemt speciaal mensen in dienst, dat het dan juist slechter gaat. Dat is raar. Ja, dat is wel, is wel bijzonder. Maar het, het, het gaat slechter in vergelijking tot Duitsland. En het zijn de getallen die uit dit onderzoek komen. Trouwens, een ontzettend belangrijk onderzoek, vind ik persoonlijk. Want we kunnen er heel veel van leren. Wat leert u ervan, van dit uh, verhaal met die doorlegverpleegkundige? Ja, dat we ons niet alleen moeten verlaten op die, uh, die verpleegkundige die dan die taak specifiek voor zichzelf heeft... waardoor anderen denken te kunnen terugleunen. Maar die verpleegkundige die speelt er ook een hele belangrijke rol. Om iedereen deelgenoot te maken van dit probleem en iedereen te Betrekken bij het oplossen van dit probleem. Oh, kom maar vast. Gaat de lift weg? We nemen u mee. Gaan we naar de woonkamer. De problemen met doorlichtwonden in Nederlandse verpleeghuizen. Later deze uitzending praat ik hierover verder met een onderzoekster van de Universiteit van Maastricht. Dit is tot half negen, het NOS Radio 1 journaal. Na maanden onzekerheid is het nu duidelijk. Ziekenhuis Slotenvaart is verkocht. Straks een opgeluchte cliëntenraad. Maar eerst, zoals beloofd, Oekraïne. Daarover een opvallend bericht op Twitter gisteravond. PVDA-Kamerlid Jacques Monas stuurde de volgende tweet. Op verzoek van oude vrienden, morgenochtend spreek ik vanaf het grote podium... en dan hashtag Kiev en onafhankelijkheidsplein, de demonstranten toe... En dat morgenochtend, dat is dus vandaag vanochtend... PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monas. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u er naartoe gegaan? Um, ik ben uh, een adviseur voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in, in Europa. En deze, deze ja, trip, deze dagen, was, ik al een, was al geboekt om hier allerlei partijen te adviseren... om een conferentie toe te spreken. En uh, ja, dat viel dus nogal... Uh, Toevallig samen met, uh, met uh, de hele oproer en een uh, revolutie opstand, hoe je het ook wil no en toen, noemen, hier in uh, Kiev. En uh, wie zijn die oude vrienden? Ik heb hier vroeger gewoond en gewerkt. En ik heb hier uh, heel veel uh, politieke partijen en maatschappelijke organisaties getraind en, ge en geadviseerd. In, uh, ja, geloof het of niet, het bevorderen van democratie. En veel van die mensen, veel van die, mensen die ik getraind heb, die... En oh, toen viel de verbinding weg. En ik kijk ja, even... Goed, ja. Hallo? Ik hoor, ja, ik hoor je nu weer wel. Ja, sorry. Uh, heel, veel, heel veel van die mensen die ik vroeger getraind heb en geadviseerd heb, ja, die zijn tegenwoordig leiders of staan vooraan in, in deze demonstraties. Of uh, zijn leiders van die politieke partijen. En die ben ik hier tegengekomen. En die hebben gevraagd of ik uh, ja, de, de, de, de mensen wil toespreken. Ja, maar dat is nog een menigte. Wat gaat u zeggen? Weet u dat al? Dat hoop ik wel, ja. Maar goed, zoveel deel zal natuurlijk ook gewoon in de improvisatie zijn. Nou, vooral steun aan het, aan het idee, en dat is volgens mij het, het allerbelangrijkste waarom de mensen hier op straat staan... ...is dat ze zelf willen beslissen over hun toekomst. En dat het niet aangaat dat een, een ander land, in dit geval Rusland, beslist over de toekomst van Oekraïne. En daar zijn mensen ontzettend, uh, ontzettend boos over. Uh, dus daar zou ik ze met name een hart onder riem voor uh, willen steken. En kunt u uw vrienden ook uh, adviezen geven... hoe ze bijvoorbeeld uh, meer mensen moeten bereiken... of hun boodschap moeten uitdragen? Nou ja, vandaag is dat niet meer nodig. Ik geloof ik dat, dat heel Europa en de hele wereld kijkt mee... wat hier op het, uh, op het plein gebeurt. En het is uh, ongelooflijk goed georganiseerd. Dus je ziet wat... Wat er allemaal gebeurt, uh, tot op het niveau van, van verpleegsters en artsen die hier vrijwillig werken, omdat er ook bevriezingsverschijnselen zijn. Het is hier s'nachts uh, min 5, min 7 graden en mensen slapen gewoon in tenten op straat op het asfalt. Uh, maar ook er worden 44.000 maaltijden overdag uh, gemaakt en nog eens 15.000 nachts. Dus wij zijn het ontzettend goed voor elkaar. Nou is een uh, partijgenoot u al voorgegaan, minister Timmermans natuurlijk. Um, dat is altijd net even ietsje anders natuurlijk als een lid van de regering daar staat. Um, die zei toen ook van ja ik ga ook nog uh, met de, de, de mensen van Man Janukovic praten. Gaat u dat ook doen? Gaat u die ook opzoeken? Dus uh, de aanhangers van de regering? Nou, kijk, ik, ik, ik steun. Ik steun uh, dat is misschien het verschil van iemand die, die uh, parlementariër is. of iemand die, die, die lid is van de regering. Ik steun deze mensen in, in hun oproep om dat zelf te bepalen. Uh, waar ik wel, ons wel zorgen over maak is dat er, dat er vannacht. en uh, daar ben ik een paar uur geleden nog langsgelopen. Uh, een heel groot podium wordt opgebouwd. en er zijn allerlei mensen van die regering, Janukovic. Uh, die naar Kiev komen dat podium en die demonstratie staat op een paar honderd meter van, van het onafhankelijkheidsplein. Dus er kunnen straks dit weekend vandaag of morgen echt honderdduizenden mensen tegenover elkaar komen te staan. Dus het, het kan best heel wel uit de hand lopen dit weekend. En u vindt, eh, op zich hebben ze wel het recht eh, om te demonstreren, maar niet zo dicht bij elkaar, zegt u? Nou, het, het is dit. Men is bang voor, voor, voor provocaties. Het woord provoceren hier om hier onder een paar zinnen terug te komen. En als je natuurlijk op een paar honderd meter dit toestaat en dit organiseert... dan, dan, dan, dan kan het zomaar uit de hand lopen. Maar goed, zijn, dat is echt een groot verschil met, met negen jaar geleden... toen ik hier ook was bij de Oranjerevolutie. Er zijn hier enorme verdedigingsvallen op, op, uh, opgezet. Omdat een, een week geleden is de regering al uh, van plan geweest om, om al deze mensen aan te vallen. En dat heeft trouwens ook ontzettend veel kwaad bloed gezet. Dat is misschien wel de reden waarom het zo ontzettend groot en massaal is geworden. Dus er zijn hier gewoon enorme verdedigingsvallen met, met, met, met, met, met allerlei beveiligings- en bewakingsdiensten. Dus, maar ik weet niet of dat genoeg is als er straks aan de andere kant uh, 10.000 demonstranten van de, van de kant van de regering komen staan. Dank u wel, PVDA. Tweede kamerlid, Jacques Monars. Graag gedaan. Het is uh, 18 minuten over 7. U luistert naar het Radio 1-journaal. Na maandenlange overnamestrijd is er duidelijkheid... over de toekomst van het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. Zorgondernemer Loek Winter is de nieuwe eigenaar. Hij heeft het ziekenhuis overgenomen voor 29 miljoen euro... en kondigde direct forse besparingen aan. En hij denkt dat te kunnen doen zonder personeel te ontslaan. De cliëntenraad, die zich inzet voor de belangen van de patiënten... is blij dat na een maandenlange overnamestrijd... er eindelijk duidelijkheid is. Voorzitter Ben Bles. Hoeveel zorg heeft u zich gemaakt de afgelopen maanden in die overnamestrijd? In uren uitgedrukt of in slapeloze nachten. <lacht> uh, heel veel. Ontzettend veel. Omdat die twee problemen samenkomen. A. Kun je de zorg voor de patiënt blijven waarborgen vanuit dit ziekenhuis. Dat is één. En het tweede... De conflict-situatie waarin de gezondheidszorg is terechtgekomen in Nederland... voor wat betreft uh, hun eigen autonomie. Die is overgenomen door de ziektekostenverzekeraars. En dat betekent niet dat de inhoud dat de patiënt centraal staat. Het betekent ook niet meer dat de arts centraal staat. Maar het betekent dat de financiën centraal staan. Ja, dus, uh, en hebben we hebben net ook... naar, naar de, uh, uh, uh, de koper geluisterd, meneer Loek Winter, die het ziekenhuis koopt. Is dat in belang van de patiënten? Is dat een goede keus? Voor zover ik weet wel, ja. Hij, zet, hij stelt heel duidelijk in zijn organisatie de patiënt centraal. Dat is uitgangspunt om de zorg te organiseren. En dat hoort ook zo. En dat is iets anders dan wanneer je de organisatie centraal staat. En dat doet hij niet. Ja, dan, dan is dit een heel goed moment nu er een overnamekandidaat is. Ja, er moet wat gebeuren, dat is duidelijk. Dus Winter komt uit zorg, kent de zorg heeft daar een voorbeeld van in, in Lelystad. We hopen maar dat dat de goede kant uit gaat, laten we het zo zeggen. Hoe uh, heeft u geluisterd naar de voormalig ziekenhuisdirecteur? Die zegt mogelijk nog een alternatieve overnamepartij te kennen... die veel meer voor het ziekenhuis over heeft. Als het puur om het geld zou gaan, die partij is er. Die partij is er. Dus uh, als het puur om het geld gaat... dan denk ik moet je voor die... Partij kiezen. Ik ken die partij, ik weet wie die partij is. Ik ken niet de inhoud van hun doelstellingen qua patiënten. Dan niet raar dat het uh, die partij niet is geworden. Ik weet niet wat zich daar allemaal achter de schermen heeft afgespeeld. En ja, misschien dat je nu met die beslaglegging op een gegeven moment een time-out krijgt. Door toch nog eens even na te denken welke kant. Maar als je moet kiezen op dit moment voor winter, dan denk ik dat je daarvoor moet kiezen... om de zeer simpele reden dat hij dus onderdeel is... van de Nederlandse gezondheidszorg... en niet van het buitenland afkomstig is. En dan krijg je toch een andere situatie. Ja, dus nu al als slotervaart kan samenwerken... met bijvoorbeeld de ziekenhuizen in Lelystad en Menoord. Ja, ja. en je hebt dus allerlei certificaten niet meer nodig. en je, zit, je hebt een betere wetgeving en zo. goed. Nee, ik denk dat je dan beter onderdeel kunt zijn... van de Nederlandse zorg en dus van het Nederlandse systeem dan van een buitenlandse partij afhankelijk te worden. Waarvan je maar moet afwachten wat er gebeurt. Want daar gaat het echt om het grote geld. Al dus Ben Bles van de cliëntenraad van het Amsterdamse Slotervaart Ziekenhuis. De voormalige ziekenhuisdirecteur, Aysel Eboudak, die probeerde de afverkoop nog te blokkeren. Zij heeft beslag laten leggen op de ziekenhuisaandelen. Maar de nieuwe eigenaar verwacht niet dat dat de overname uiteindelijk doorkruist. GELUIDEN. Ocean of Life. Tim Knol was dat. De miljonair fair is dood. Lang leven de Masters of Luxury. Dit weekend in De Rij in Amsterdam. De beurs vaart een nieuwe koers. Het draait niet langer alleen om de Dagobert Dux in ons land. Het mag een tandje minder decadent. Het gouden randje is er dus vanaf. Louis Dekker. Wat heeft u nou gekregen? Ja, dat weet ik niet. Het ziet eruit als een kroketje. Even kijken hoor. Nou mm. oh, Lekker zo. Een kroketje met een garnaaltje erin. Zo proeft dit wel, ja. Heel lekker. Yves Gijraat, bedenker, initiatiefnemer, organisator van de Masters of Luxury. Ja. Die vroeger de miljonair fair heette. Klopt. Wat is het grote verschil? Het grote verschil is dat we de naam hebben veranderd. Toen ik het ooit begon, heb ik het altijd bedoeld als iets wat voor iedereen wat mij betreft toegankelijk is. Alleen, mensen vinden het toch altijd wel fijn om daar een etiket op te plakken. Nou, dat heeft op zich eigenlijk heel goed gewerkt. Maar ja, de afgelopen vijf jaar hebben we natuurlijk wel een hele heftige crisis gehad. Waardoor het ook wel ja, een negatieve connotatie kreeg, wat ik uiteraard ook volledig begrijp. We zijn uit de recessie, hè? Maar merkt u het al, dat de mensen die hier komen die knop hebben omgezet? Het belangrijkste is, is dat we weer het goede gevoel krijgen. En ik denk dat uh, al die negativiteit van de, van de afgelopen jaren, hè, dat mensen daar ook wel een beetje klaar mee zijn. En dat is wel wat ik hier proef. You make me de beurs die nu Masters of Luxury heet, mag dan een toontje lager zingen dan de miljonair fair. Het gaat er nog steeds stevig aan toe hier hoor. Want het draait hier om de bekendste bloemist van Nederland. De grootste klassieke autodealer van Europa. De grootste horlogecollectie van Europa. De beste champagne ter wereld. De meest kostbare Stradivarius. Kan ik u een lekker geurtje meegeven? Dat kan. absoluut. De beste rum ter wereld. En de meest bekende kunsthandelaren ter wereld. Ik verzin het niet. Het staat echt zo op papier. Luxury is best een heel groot speelveld aan het worden wereldwijd. Uh, om u gewoon een idee te geven. Daar gaat... Uh... 250 miljard euro omzet uh, in om. En wij proberen daar uh, ja, een klein beetje onderdeel van te zijn. En toch, de mensen, de bedrijven die hier een stand hebben... die mikken op een ander publiek. En die beestjes hebben ook al een naam, de would-be-miljonairs. De wannabe-miljonairs, maar uh, dat is ook wel het leuke van deze beurs. Ja. De mensen die het nog net niet zijn, maar wel willen. Dat is uh, wel de doelgroep. Ja, dat klopt. Ja, Masters of Luxury. En uh, ja, luxury is, is wat wij willen aantonen, zeg maar, hè, door hier te zijn. Het klinkt nog wel steeds heel erg het... bla, bla, bla, hoor. Nou, dat is het misschien ook nog wel een beetje, hoor. U bent hier op zoek naar klanten. Ja, we bieden een, een VIP-experience aan op Curaçao. Met een privéboot, kapitein, een, een auto met privéchauffeur een butler en uh, verblijf in een prachtige royal suite. Nu zijn we uit recessie hè, in Nederland. Ja, het schijnt. Maar... Met de hakken over de sloot, maar, de maar de toch? Met de hakken over de sloot, al hoor ik hier nog wel wat andere berichten. Ja. Maar helpt het een klein beetje al? Nou, ik moet eerlijk zeggen, kijk, de VIP-experience hier, de mensen die kijken ernaar... die vinden het wel heel erg leuk om het even te zien... maar vragen toch ook wel heel snel naar... heeft u ook een andere aanbieding met gewoon de standaardkamer? Ja. Nou, we zijn er nog niet klaar mee met die economische ellende. Ik uh, vrees dat het nog wel even doorgaat. Twintig minuutjes, nog een half uurtje. Dat... Maar lekker een half, lekker een half uur. Ja. Ik wil het echt eens ervaren. Ja. Mevrouw, wat bent u nou aan het doen? Ik zou het niet weten. Dat ervaar ik zo. Ze gaat relaxen met een uh, massage. Nou, relaxen. Ja, ze, ziet, ze ziet eruit als een maanmannetje met dat pak aan. Wat is dit voor een groot regenpak? Uh, dit is een vacuumassagepak. Over 400 uh, massagepuntjes. 400 massagepuntjes. Ja. ja, 400? Ik nou, heb ze nooit geteld. Nu staat u op een beurs die voorheen de Miljonair Fair heten. Is ja? dat ook de doelgroep? De behandelingen zijn best wel kostbaar, dus ja. Wat ja. is best wel kostbaar? Vanaf 900 euro ongeveer per behandeling, ja. Nou, op naar de maan. Het pak zuigt uh, vacuüm. Het gaat dus heel strak zitten. Not of je een rubberen pak aankrijgt. En dan uh, zit allemaal van die kleine zuignapjes in en die gaan we een soort massage geven. Nu moet ze nog een half uur zo blijven liggen. Ze mag een half uur zo blijven. Oh ja, ja, mag. Mag, het is fijn.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 Jonge medisch specialisten werken steeds vaker onbetaald in ziekenhuizen. Dat blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. Ziekenhuizen zeggen dat werkloze specialisten zo hun kennis op pijl kunnen houden. En dat is goed voor hun cv. De beroepsvereniging De Jonge Specialist maakt zich zorgen over de situatie. Niemand dwingt de werkloze specialisten, zegt de vereniging, maar ze hebben geen keus. Net als piloten moeten specialisten vlieguren maken. Het stoffelijk overschot van Nelson Mandela is overgebracht naar een luchtmachtbasis in Waterkloof. In een speciale ceremonie nemen leden van het ANC afscheid van de oud-president. Mandela wordt later vandaag met een militair vliegtuig overgebracht naar Kunu, waar hij morgen wordt begraven. Luchtvaartmaatschappij American Airlines heeft een langlopende juridische strijd geschikt met een bedrijf dat zijn hoofdkantoor had op de bovenste verdiepingen van het World Trade Center in New York. Met een schikkingsbedrag gemoeid van zo'n 500 miljoen euro. Financieel dienstverlener Cantor for Gerald verloor op 11 september 2001 658 van zijn bijna 1000 werknemers. Toen de gekaapte vliegtuigen van American Airlines zich in de Twin Towers boorden. Volgens het bedrijf had American Airlines te weinig gedaan om de kaping te voorkomen. En dat zijn hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is een wisselvallig weekend. De komende uren is het eerst bewolkt en in het oosten van het land regent of motregent het af en toe. De temperatuur ligt tussen 3 graden in het oosten tot 8 in het westen. En daarbij waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de ochtend wordt het van het westen uit droog en klaart het op. En vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon geregeld... en loopt het kwik uit van 5 graden in het oosten tot 8 aan zee. De zuidwestelijke wind neemt toe tot vrij krachtig aan zee. Vanavond in, en in de nacht naar zondag wordt het weer bewolkt... en gaat het regenen of motregenen. Het kwik daalt naar 4 graden en aan zee waait het krachtig. En Morgen is het bewolkt, maar droog. Misschien valt er nog een enkele bui... en het is iets zachter dan vandaag... Volgende week blijft het wisselvallig met elke dag wat regen... en de temperatuur rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. En dat is tussen de 2 en de 8 graden.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 Morgen een bijzondere uitzending op deze zender, op Radio 1. Tussen 1 en 2 het politieke jaar 2013. In die uitzending wordt onder meer de politicus van het jaar bekendgemaakt. Deze verkiezing wordt georganiseerd door de parlementaire persvereniging. Maar er is meer. Ja, wat dan, vraagt u zich af? Nou, dat vroeg Vincent Rietbergen aan Joost Vullings, een van de presentatoren van de uitzending. Uh, mensen kunnen stemmen op het politieke moment van het jaar. En dat kunnen ze doen op nos.nl. En in die uitzending wordt het politieke moment van het jaar dus bekendgemaakt. Waar hebben de mensen op gestemd? En we gaan de top 5 van de politieke momenten... gaan we daar bespreken met een aantal hoofdrolspelers. Ja, hoofdrolspelers denkende aan. Nou kijk, daar ga ik nog even niks over zeggen. Uh, want in die uitzending wordt ook de politicus van het jaar bekendgemaakt. En het ligt natuurlijk voor de hand... dat dat wellicht een hoofdrolspeler is geweest dit jaar. Ja, dan toch nog heel even over die politieke momenten. Kun je daar één of twee voorbeelden van geven? Ja, ik heb hier toevallig een lijstje bij me. Dat is altijd wel zo makkelijk. Mensen kunnen er stemmen. Noem maar wat. Uh, staatssecretaris Wekers is dit jaar in problemen geweest... rond de Bulgarenfraude. Zijn collega Teven van Justitie... Er kwam in problemen rond de Russische asielzoeker Dolmatov. Wilders die een verbond sluit met Le Pen. Zo zijn er natuurlijk vele fragmenten. Denk ook aan het herfstakkoord. Zeer belangrijk. Mensen hebben gestemd. Mensen kunnen nog stemmen. En de top vijf van de fragmenten gaan we aanstaande zondag bespreken. Dan de voorzitter van de parlementaire persvereniging, de heer Heijmans. Um... Wat zijn de vijf uh, genomineerden als het om de talenten gaat? Ik doe dat in alfabetische volgorde... zodat je geen idee hebt wie nou nummer 1 en nummer twee en verder geworden is. Nou, de uh, genomineerden voor het politiek talent zijn Lodewijk Asscher... de minister, Partij van de Arbeid... Sander Dekker van de VVD, staatssecretaris van OCNW... Wopke Hoekstra, die is uh, senator in de Eerste Kamer voor het CDA... Bram van Ooyek, de fractievoorzitter van GroenLinks... en Martin van Rijn van de Partij van de Arbeid... staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport opvallend lijstje met een senator en een fractievoorzitter... en de ministers en staatssecretarissen. Ja, het is inderdaad een uh, bijzonder lijst. Er staan uh, redelijk veel uh, bij de eerste vijf. Uh, staan dus uh, drie bewindslieden. Dat is, dat is best wel opvallend. Wat ik ook grappig vind, is dat er een senator uh, bij zit. Het gebeurt eigenlijk zelden dat mensen uit de Eerste Kamer... ook genomineerd worden. En Bram van Ooyek is natuurlijk ook heel grappig uh, als politiek talent. Want het is natuurlijk toch al een oudere man. Maar ja, hij zit er natuurlijk pas uh, vanaf 2012 weer in de Kamer. En dan de politicus van het jaar, de vijf genomineerden. Ja, dat is uh, heel spannend. Er zijn heel veel stemmen uitgebracht op allerlei verschillende mensen. Dus het is eigenlijk tot aan het slot uh, uh, toch wel een beetje nek, -nek geweest. Nou, de eerste vijf, ook weer in alfabetische volgorde: Jeroen Dijsselbloem van de Partij van de Arbeid, minister van Financiën. Alexander Pechtelt, de fractievoorzitter van D66. Edith Schippers, de minister van VWS van de VVD. Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie. En Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP. Viel er nog iets op aan de motivaties... wat de journalisten erbij hebben geschreven bij hun keuze? Ja, dan zeker bij het lijstje van uh, Politicus van het Jaar. Daar zie je drie namen staan. Uh, de fractievoorzitters van de drie partijen... die de regering uh, in het zadel hebben gehouden door het herfstakkoord uh, af te sluiten. Pechtold, Slob en, uh, en van der Staaij. En daaruit kun je wel een beetje opmaken dat de journalisten vooral op inhoud gekozen hebben. Hoe belangrijk uh, zijn deze mensen geweest wat betreft het, het, het beleid van het kabinet. Of ze het kabinet steunen of niet steunen. Wat ze voor hun eigen partij uh, hebben binnengehaald. En dat is opvallend. Er wordt echt op inhoud gekozen en niet op uh, een mooi plaatje op televisie. Morgen dus, tussen 1 en 2 uur op deze zender Radio 1... de bekendmaking van het politieke moment van het jaar... en de politicus van het jaar. En dat zit dan voor langs de lijn. En als je dan langs de lijn zegt, dan denk je aan Ragnar Niemeijer ook. Goedemorgen, Ragnar. Wat een eer. Ja, zeker. Ja. Ja, Kijk, heb je hebt je alvast binnen. Eh, zaterdagochtend, vaste prik, nemen we natuurlijk het Eredivisie Voetbal door van dit weekend. Maar ik wil het eigenlijk eerst even met je hebben over de bondscoach van Oranje. En dan ja. eigenlijk niet over Van Gaal, want die is het nu, nee. maar wie hem opvolgt. Ja, Guus uh, dat uh, schrijft ook de Telegraaf vandaag hè, op de voorpagina... met nog een groot verhaal uh, dan op het sportkatern. In het sportkatern, uh, ja, dat is een publiek geheim natuurlijk geweest... de afgelopen zeg maar weken. Hè, sinds de WK-loting in Brazilië was bij een aantal intimie al duidelijk... dat daar uh, ja, een keuze was gemaakt door de KNVB... dat eigenlijk, uh, er eigenlijk geen uh, onderhandelingen meer zouden zijn met verschillende mensen... dat de KNVB een keuze had gemaakt voor één persoon. ...tel daarbij op uh, van de week een interview in München... ...wat wij hebben uitgezonden bij de NOS uh, met Arjen Robben... ...die eigenlijk heel duidelijk pleit voor de keuze voor Hiddink... ...die die kent uit het uh, verleden... ...tel daarbij op dat uh, er gisteren een trainerscongres was in, uh, in Zwolle... ...waar Guus Hiddink ook was en waar hij zei dat hij uh, gesproken had met de KNVB... ...dat er informatief onderhandeld was, uh, daar was ook Joop Alberda... Uh, ja, Joop Albert, uh, hoeft geen introductie, denk ik. Uh, in het verleden nee. met hem in Rusland uh, gewerkt. Uh, die zat ook al heel mysterieus uh, te doen over. Misschien weet ik wel meer dan ik kan zeggen over Guus. En ja, dan is er eentje die moet opschrijven dat hij het uh, gaat worden. En dat is uh, dan vanochtend de Telegraaf, die durven dat dan aan. Uh, ik lees in het AD dat er staat. Koeman mag van de KNVB op zoek naar een andere club. Die gaat het niet worden. Ja, want hoe zuur is gevoerde... het voor Koeman inderdaad? Want die, die, die, die zien dan ook de voorpagina van de Telegraaf. Vandaag zag dit natuurlijk wel een beetje <laughs> aankomen. Maar het is wel iemand die zich eigenlijk... Ja, hij heeft het niet letterlijk gezegd... maar hij liet toch wel duidelijk merken dat hij er zin in had. Ja, maar die heeft natuurlijk een aantal dagen geleden... en wie weet al een week of twee geleden... maar misschien is het kort uh, een telefoontje gekregen. Joh, uh, je was in beeld, dat weet je. En, uh, maar dat feest gaat niet door. En dat is heel vervelend voor, uh, voor Koeman. Die haalt dat vandaag echt niet uit de krant. Die wist dat wel. Uh, wilde gisteren bij Feyenoord er overigens niets over zeggen... waar hij de afgelopen weken dat nog wel steeds uh, deed op vragen. Dus dan voel je ook al natte grijt. Uh, dat is vervelend, want voor Koeman... Lijkt er momenteel niet echt een, een pad te zijn uh, richting uh, een club uh, in de toekomst? Moet hij bij Feyenoord blijven of is die citroen wel uitgeperst? Hè, is altijd de vraag. Daar hm. begint het wel een klein beetje op te lijken. Hoewel met zes punten achter, uh, ja, het zal je maar gebeuren. Hè. Hij wil een mooi slot uh, aan het seizoen geven. Maar dat is misschien ook wel na drie seizoenen dan het moment om weg te gaan. Dan lijkt de markt in Nederland wel zo'n beetje verzadigd. Want waar moet hij naartoe? Heeft overal al gezeten. Iedereen is uh, bezet. Nou ja, misschien PSV niet. Wie zal het zijn? Maar goed, dat ja. lijkt me toch een merkwaardige overstap. Dus dan moet hij naar het buitenland uh, om verder te gaan... als hij wil blijven werken, wat hij helemaal niet hoeft. Ja, en daar zit hij misschien qua gezin, et cetera, niet zo op te wachten. Nee, um... Dus was bondscootschap ideaal geweest. Ja, en daar kan er toch niet veel voor zeggen... want wie weet komt de trein over een paar jaar opnieuw voorbij. Dus uh, wat dat betreft ja. moet je je ook altijd netjes inhouden. Zeker. Um, even over gisteravond. Zwolle, wat uh, heel goed uh, dit seizoen begonnen. Uh, toen zeiden er al mensen, ja, dat gaan ze niet volhouden... Uh, dat lijkt nu toch uh, waard, de waarheid te worden. Want uh, gisteren verloren tegen Herenveen. Ja, en, en Ron Jans is daar ook ontevreden over. Hè? twee in nederlaag op, uh, op eigen veld. Uh, een beetje rommelig allemaal. Uh, ja, je ziet dan toch ook vaak... en dat is zeker ook in Zwolle aan de hand... dat er een aantal spelers is... Dat in de belangstelling komt te staan van, van mensen, van, van clubs moet ik zeggen. Die misschien net een stapje minder zetten. Er wordt wat meer focus op gelegd. Hè. Er wordt al gesproken over het halen van, van Europees voetbal. In alle ernst, er zitten een aantal groeibriljanten in het elftal. Maar er zitten ook een aantal spelers bij die alle zeilen zullen moeten bijzetten. om dat hoge niveau van Zwolle uit de eerste weken bij te benen. En ja, dat dat niet altijd even makkelijk is. Dat zal nu blijken. Enige echte gevaar wat daar misschien nog dreigt. ...is als er één of twee, of je zal zeggen eh, drie spelers in de winterstop verdwijnen... ...drie lijkt me veel trouwens, dan moet je ze wel kunnen vervangen. Gebeurt dat niet, ja, dan is ook zomaar de gevarenzone zes punten weg inmiddels. Dus wel een beetje uitkijken en dat Europese voetbal maar even links laten liggen. Uh, dan uh, die andere club uh, waar het echt niet goed gaat, uh, PSV. Um, enorme domper natuurlijk, uitgeschakeld in de Europa League nu ook. En dan uh, naar Utrecht morgen. Dat is niet makkelijk, want die doen het best aardig. Nee, en dat zou nou toch wel eens denk ik de wedstrijd kunnen zijn als het daar echt gruwelijk misgaat. Het kan vervelend misgaan met een ontrechte penalty. Maar het kan ook zo zijn dat Utrecht eroverheen was. Je mag er bij PSV niets meer uitsluiten deze dagen. Um, dan zou dit wel eens de wedstrijd kunnen zijn. En dat proef je, dat, dat merk je, dat hoor je van, van insiders. Dat uh, ja, die de bottleneck blijkt te zijn. Hè? Want het kan niet eeuwig blijven doorgaan. Er gaan heel veel supporters van PSV mee. De kaartjes worden betaald door. Voor de spelers. Dat is allemaal ja. leuk. Dat is allemaal goed bedoeld. Uh, dat kost die spelers natuurlijk twee tientjes de man. Dus ja, daar gaat dat het ook niet ja. om. Maar als je daar ook nog eens een keer met 3-0 onderuit gaat... ...en van het veld wordt geveegd... ...dan denk ik dat als je naar CoQ kijkt... ...dat hij uh, wel een keer klaar is. Dat hij uh, de eer aan zichzelf zelf misschien ook niet. Dat kan nou ook ja, natuurlijk. dat sluit hij inmiddels ook niet meer uit. Dat sluit hij ook niet meer uit. Uh, er wordt nu opeens gesproken tot, uh, over het halen van de winterstop... ...en dan maar verder kijken... ...terwijl hij een vierjarig contract heeft. Ik heb al zitten denken, maar dat is puur even filosoferen. Maar misschien niet eens zo gek. Als Guus Hiddink bondscoach wordt... kan Cocu mooi bij hem in de leer. Zoals Koeman, Rijkaard, et cetera, in het verleden. En dan is de cirkel volgens mij mooi rond. En dan zien we Cocu later wel weer een keer. Moet zien of dat goed komt. Het is een gevaarlijke wedstrijd. Dankjewel, Ragnar. Ragnar Niemeijer. We kunnen nog heel wat leren van Duitsland. Niet alleen op economisch gebied, maar ook op medisch gebied. Daarover straks. Het NOS Radio 1-journaal... Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Een leerling van een middelbare school in een buitenwijk van de Amerikaanse stad Denver wilde gistermiddag vraag nemen op een leraar met een geweer. De Leraar wist te vluchten. Twee leerlingen hadden minder geluk en werden verwond. Waarna de schutter Carl Pearson zich door het hoofd schoot. Correspondent Wessel De Jong. Dit leek even heel ernstig, maar liep nou, relatief goed af. Kunnen we zeggen: de timing is toch wel opvallend, hè? De afgelopen dagen werd het nieuws beheerst door de herdenking van die twintig leerlingen en zes leraren... die vandaag precies een jaar geleden werden doodgeschoten. En dan nu dit. Je voelde echt een schok gaan door dit land. Nu weer hetzelfde. Het bewijst natuurlijk wel dat er iets goed fout zit. Nou, daarom heb ik eens een vergelijkbare shooting van een jaar of zeven geleden geanalyseerd... om maar eens een antwoord te krijgen op de vraag wat die shooters nou drijft... We hebben duizenden responders hier vandaag. We hebben helikopters in het oog. In een klein schooltje in een religieuze gemeenschap in Pennsylvania schiet een man vijf meisjes dood en verwond er vijf. Allemaal in de leeftijd van zes tot dertien jaar. Een police-corporal zegt dat de schutter among de doden Officials hebben not released niet verliezen. Charlie was een quiet man. Charlie Roberts was de schutter. En Terry Roberts was zijn moeder. Hij uh, had een a, a, a droevig humor. Hij had een leuke vrouw en drie leuke kinderen. Charlie was een beetje gesloten, had vroeger moeite met leren, maar had humor en een leuk gezin later. De moeder denkt achteraf dat ze toch wel tekenen heeft gemist. I would say in the last year I could see a little bit of sadness in him, or eh, just like, oh, is Charlie okay? But I never asked him. Er was dus wel meer aan de hand dan niet oké. Okay. Well obviously there was some kind of I mean there was deep depression. I mean to to do what he did. I mean that's not... Achteraf ziet Terry ook wel dat haar zoon zwaar depressief geweest moet zijn. This is a CBS News special report. I'm Cammy McCormick. Obviously something terrible has happened here in Amish country. When I got into my car I turned on the radio. I heard... The report dat er een shooting had been... A shooting at the Nickelmine Amish School. En immediately dacht think, oh my goodness, Charlie Parks' zijn down there, who was a milk truck driver. Terry was bezorgd om haar zoon... die een melkauto bestuurde. En ze wist dat hij hem altijd parkeerde bij de school... in het dorpje Nickel Mines. Ze luisterde naar de berichten in de auto... op weg naar het huis van haar zoon. I looked at the trooper and I said... is my son alive? No ma'am. Er stond een agent buiten en die bevestigde de dood van haar zoon. I looked at my husband with just with a very dark sunken look in his eyes and he said it was Charlie. No, no, this cannot be and yet it truly was. It was her son. Nog altijd is Terry verbijsterd dat haar zoon de schutter was. I fell to the ground. It was real. Vanuit de school had Charlie nog zijn vrouw gebeld. En hij zei dat het ging om hun eerste dochter die ze hadden verloren. En ik dacht dat hij gotten over was, maar ik herinner me de dag van de begrafenis, dat him carrying kleine witte kist casket. en hij zag looked like als een ghost die day. De moeder wist dat hij het toen zwaar had gehad, maar ze dacht toch dat hij er overheen was gekomen. Nickelmines, Mines, Pennsylvania, small community, just like Newtown. En dan such a horrible thing happens. How is that possible? Nobody would think of that. Why small towns? And the answer I think is that in small towns young men who are having trouble fitting in socially often find themselves on the social margins with nowhere to go. Jonge mannen met problemen voelen zich in kleine gemeenschappen des te geïsoleerder. Zegt socioloog Catherine Newman. Ze onderzocht een groot aantal school shootings. Why schools? What is the attraction of schools to these kind of people? In kleine dorpen zijn scholen vaak het enige podium. Alleen daar krijgen jonge mannen met problemen de aandacht waar ze naar smachten. That said, the safest place in the United States for children is school. No question about it. Still. Still, these are very terrible, rare events. You are in greater danger crossing the street or getting behind the wheel of a car. is nog altijd gevaarlijker. Terug naar Nederland. Want ons land kan nog wat leren van de Duitsers als het gaat om doorligwonden bij verpleeghuispatiënten. Hier komen doorliggewonden namelijk meer dan twee keer zo vaak voor. Het staat allemaal in het promotieonderzoek van Esther Meester-Berens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat? Uh, da, ja, we hebben gekeken um, allereerst uh, bij opname hoeveel uh, bewoners uh, die kubitus of doorlegwonden hadden. En daarna hebben we ook gekeken gedurende de studie, want we hebben bewoners twaalf weken lang gevolgd, uh, hoe, hoeveel bewoners die kubitus ontwikkelden. En we hebben dus gezien inderdaad dat er in Nederland veel vaker doorlegwonden gedurende die periode ontwikkeld werden. En ja, er zijn echt meerdere factoren die uh, dat verschil beïnvloeden of die dat verschil veroorzaken. We zagen onder andere dat als bewoners met een tillift... of een ander hulpmiddel om van bed naar stoel verplaatst te worden... als dat gebruikt werd, dat dan het risico op doorligwonden dat het groter werd. Hoe, hoe komt dat? Want juist een tillift zou je zeggen... dat is om je te verplaatsen, maar ja. dat gaat niet goed. De, een oorzaak zou kunnen zijn dat dat niet goed gaat of dat doordat er een band onder iemands uh, billen zit dat er meer schuif- en uh, drukkracht op komt te staan. En dat is een van de, dat is eigenlijk de primaire oorzaak van het krijgen van doorligwonden, druk of druk in combinatie met schuifkracht. En het zou kunnen zijn dat het met het uh, transfer of met het gebruik van zo'n tillift of een ander hulpmiddel, dat daar die wrijfkracht uh, groter wordt. En dat zou een oorzaak kunnen zijn. Een andere oorzaak noemt u. Er zijn mensen speciaal voor opgeleid om mensen met doorligwonden te helpen, om ze te draaien, maar dat heeft niet geholpen tot nu toe. Uh, klopt. Een andere uh, uitkomst was dat er als een we noemen dat een decubitusverpleegkundige, als hij of zij werkzaam was binnen het verpleeghuis, uh, dat de kans op het ontwikkelen van doorligwonden dan ook groter werd. Um, een redenatie daarvoor zou kunnen zijn dat als een persoon aangenomen is binnen het verpleeghuis, dat uh, hij of zij de verantwoordelijkheid daarvoor opneemt. En dat de rest van het personeel, bijvoorbeeld verzorgende, verpleegkundigen, dat zij denken van oké, okay, we hebben iemand die daar aan werkt, die de wonden bekijkt, die regelmatig langskomt. Dus we kunnen zelf daar iets minder alert op zijn of met ons met andere zaken bezighouden. En ja, de primaire verantwoordelijkheid voor het behandelen en natuurlijk ook het primair voorkomen van doorliggen. Want dat ligt natuurlijk bij de dagelijkse zorgverlening. En zij zijn ook 24 uur per dag natuurlijk binnen het verplegers aanwezig. En zo'n dikubitische ja veel minder vaak natuurlijk. Ja, want dat is wel het enige wat ze doet. Het is niet dat ze ook uh, andere functies nog heeft. Dus dat zij het er ook bij doet. Zij is wel mm -hmm. echt alleen daarvoor. Uh, de, ja, ze wordt meestal aangenomen binnen een hele stichting... of binnen uh, meerdere verpleeghuizen of binnen een verpleeghuis. En uh, taken van haar, hem of haar zijn inderdaad uh, langsgaan bij wondrondes. Als er problemen zijn met een wond, om dan, uh, dat, dan nemen ze contact met hem of haar op. En ook om alvast bij preventie te kijken van wat kunnen we inschakelen... kunnen we letten op bijvoorbeeld voeding of op uh, een uh, goed matras. Uh, dat zijn onder andere taken. Dan heeft u het ook over pijnstillers. Ook dat zou in Nederland meer worden gebruikt dan in Duitsland bijvoorbeeld. En dat is ook niet goed. Dat klopt, dat wordt in Nederland vaker gebruikt. En ja, dat was ook een van de factoren wat het verschil tussen Nederland en Duitsland veroorzaakte. We kunnen denken inderdaad aan het gebruik van paracetamol. En vaak zien we dat bewoners... Uh... Uh, voorgeschreven uh, pijnstiller's hebben, meerdere malen per dag. En dat verhoogt ook het risico op het krijgen van doorlichtwonden. Dus er zou gekeken kunnen worden van, goh, is die status uh, medicatiestatus nog steeds actueel? Kan een woning af met minder paracetamol of misschien minder vaak? En zou dat dan misschien het risico ook kunnen verlagen? Want omdat je pijn hebt, weet je waar de doorligwonden zitten? Um, nee, dat niet zozeer. Maar pijnstiller's kan ook de pijngrens van iemand uh, ja, verhogen, zodat men het minder snel aanvoelt komen. Dat zou ook een, een, ja, een factor ja. kunnen zijn. Ja, ja, ja. En zijn er nog andere dingen die we van de Duitsers kunnen leren op dit gebied? Uh, nou, iets anders wat we zagen was dat uh, in Duitsland veel vaker controle van de kwaliteit van zorg uh, binnen het verpleeghuis uitgevoerd wordt. In Nederland was dat vaak op extern niveau. We kunnen denken aan bijvoorbeeld de inspectie van de gezondheidszorg. Maar in Duitsland werd dat vaak echt intern binnen het verpleeghuis gecontroleerd. Bijvoorbeeld, we hebben daar nog het systeem van de, de hoofdzuster. En we zagen dat als er uh, veel vaker interne kwaliteitscontrole plaatsvond... dat dan ook het risico op het krijgen van doorlegwonden bij bewoners veel, uh, veel lager was. Meer toezicht? Dus denk, ja, meer toezicht. Ik denk dat, dat we daar in Nederland uh, echt van kunnen leren. Niet dat het verkeerd gaat, maar dat er meer controle, dat dat heel erg goed is. En dat zou goed kunnen door bijvoorbeeld een afdelingshoofd... of iemand die bij de dagelijkse zorg betrokken is en daar echt controle op uit kan oefenen. Nou, heeft u het allemaal uitgezocht. Uh, gaat hier ook iets mee gebeuren? Gaat iemand dit aanpakken? Ja, natuurlijk hopen we dat hier iets mee gaat gebeuren. Ik weet niet of het aangepakt gaat worden. Maar ik denk uh, met de aandacht die er nu voor is, dat het een hele goede aanleiding is om een of een vervolgonderzoek op te zetten. Of in ieder geval, men heeft nu handvaten waar men in de Nederlandse pleeghuizen nog, nog meer aandacht aan zou kunnen besteden. En ik denk dat dit ook hele uh, tastbare punten zijn waar men echt mee aan de slag kan in de praktijk. En ik hoop. Uh, ja, natuurlijk van harte dat men ook in het verpleeghuis dit op gaat pakken. En, ja, want doorlegwonden betekent gewoon voor de bewoner heel veel pijn, ongemak. Uh, mensen kunnen maar... er zelfs aan overlijden. En ook verhoogde kosten natuurlijk voor de zorg. Omdat natuurlijk veel meer uh, behandeling uh, nodig is en wondmateriaal. En dat gaat, uh, dat, daar zitten behoorlijke kosten aan vast. Dank u wel, onderzoekster Esther Meester Berens. Graag gedaan. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En daarvoor is hier Juris Stubinski. Goedemorgen. Goedemorgen. NRC Handelsblad heeft interne e-mails in handen van PVV-leider Geert Wilders. Hij laat zich in die mails geregeld negatief en neerbuigend uit over partijgenoten en naast de collega's. In kleine kwesties kan Wilders in woede uitbarsten. Een voorbeeld. Zo werd de PVV-leider boos toen bleek dat provinciale afdelingen kritiek hadden op de verkiezingscampagne van 2012. Ook blijkt uit de e-mails dat de persvoorlichter van Wilders... vorig jaar wilde opstappen, omdat hij als PVV'er werd geïsoleerd op de arbeidsmarkt. De oud-bestuursvoorzitter van het bouwfonds, Kees Hakstegen... ontving na zijn vertrek in 2001 geld van Willem Enstra. De zogenoemde onderwereldbankier gaf Hakstegen het geld... voor onduidelijke tegenprestaties. Dat staat in een boek van vijf redacteuren van het Financieel Dagblad. Ook toen er berichten kwamen dat Enstra de bankier van de onderwereld was bleef Haks tegen beloningen aannemen van Willem Enstra. De Verenigde Naties liegen over de oorlog in Darfur... zegt de voormalige woordvoerder van de VN, El Basri, in Trouw. Een half jaar geleden legde ze uit onvrede haar functie als woordvoerder neer. En volgens El Basri is er afgesproken om te vertellen... dat het steeds beter gaat in Soudaan... terwijl de oorlog juist de laatste vier jaar veel erger is geworden... Ze vertellen de waarheid niet, omdat Rusland en China... beide lid van de VN, belang hebben bij de oorlog. Zo worden er in Darfur Russische bommenwerpers en Chinese wapens gebruikt. Het Algemeen Dagblad heeft een reportage uit het noorden van Roemenië. Een grote vraag die de verslaggever daar stelde. Komt u vanaf 1 januari naar Nederland om hier te werken? Een veel gehoord antwoord, nee. Roemenen willen maar Italië en Spanje, daar hebben ze vrienden. In Nederland hebben ze niemand, al dus een Roemeen, in de krant. Acht Tweede Kamerfracties hebben moeite met de voorzitter van de Tweede Kamer... Anoushka van Miltenburg van de VVD. Het blijkt uit een rondgang van de Volkskrant. Zo zegt een van de fractievoorzitters, anoniem in de krant... de huidige toestand rond de Kamervoorzitter moet worden doorbroken. Een tweede fractievoorzitter vertelt... deze functie is een maatje te groot voor haar. En hier in Nederland hebben we de Zwarte pieten discussie natuurlijk gehad. Op de Amerikaanse nieuwszender Fox is er een soortgelijke discussie. Aanleiding is het artikel van een blogster, een Afro-Amerikaanse vrouw die opgroeide met het beeld van een witte kerstman. Daar kon ze maar moeilijk aan wennen en ze voelde zich daardoor geen onderdeel van de traditie. Een van de presentatoren van Fox vindt dit belachelijk en begint meteen aan de kinderen uit te leggen dat de kerstman natuurlijk wit is. En when I saw this headline, I kind of laughed and I said, oh, this is so ridiculous. Yet another person claiming it's racist to have a white Santa you know and by the way for all you kids watching at home santa just is white but this person is just arguing that that maybe we should we should also have a black santa but you know santa is what he is and just so you know we're just debating this <laughs> Een van de andere volkscommentatoren heeft wel begrip voor de gevoelens van de vrouw. En ook voor de oplossing die ze aandraagt. Santa zou namelijk een penguin moeten zijn. Want alle kinderen houden van dieren. Now, she suggests that a penguin should be Santa. Okay, that's, And that's where she that's goes off the rails. Of, well, I think that's kind of interesting, though. To have an animal, which is something that kids love, sort of brings that cartoonish component into it. And I think that makes all kids kind of feel welcome in the process. So I see no. where she was going with that. No, no, it doesn't. No, it doesn't. <laughs> Nou goed, die discussie daar gaat nog even door. Uh, dan RTV Oost. Dat meldt dat de bijzondere sperwerel is overleden. Op Twitter verschenen gisteravond meerdere berichten dat een vrachtwagen de El zou hebben aangereden. dicht bij de plek waar de El de afgelopen week verbleef. Honderden vogelliefhebbers stokken de afgelopen weken naar Zwolle om de zeldzame vogel te spotten. Dankjewel, Juri. Jo. Graag gedaan. Zometeen gaan we het hebben over kerstbomen. Waar kopen we die dit jaar?